En ze bijten en te rollen op de grond, het lijkt wel of ze aan het wakker rollen zijn. Ze van je au, miauw, je doet me pijn. Ze van je wafafvoet, oh Dit Die lijkt het op een box match, weer op ketjes, ketchen van je wafafvoet, jou. We keken om de hoek, ja, en ze vochten wel van tien. dat werd werkelijk een lust om in te horen en te zien. Toen riep er plots een boel, dat hé, hou op met dat knokken jullie twee. Hij beet ze in de staart en stak ze van de kaart. En zei, zo ben je nou tevreden? De kaal en de hond. Ze kruipen in het rond, ze kreunen en ze steunen en ze lijken zwaar gewond. Maar amper is de boel nog heen gegaan. Of daar begint de match voor een vaan. Wie van je waffa voelt, waffa Het lijkt weer op een box -match en weer op deze sketchen van je waffa -wa voelt me jou. De hond, springen in het rond, ze krabben en ze bijten en te rollen op de grond Het lijkt wel of ze aan het zijn, zo van je al miauw, je doet me pijn Zo van je waf waf boe, waf Nu lijkt het op een box, nou weer een ketje, ketje van je waf, waf Een beetje in de staart en sloeg ze van de kaart. En zei ze: Ben je nou tevreden? De kaart en de hond kruipen in het rond. Ze kreunen en ze steunen en ze lijken zware gewond. Maar af is de boel nog heen gegaan. Of daar begint de match van voor de waan. Wie van je wafafvoet of de wafafvoet. Het lijkt weer op een boxmatch en weer op catchy-scatcher van je